Lekizaar, vertaald door Tineke Manen en geregisseerd door Herman Niels, met Paul Kammermans en Hugo Prinsen. Eerst en vooral, monsieur, dank dat u gekomen bent. Als commissaris van de recherche zal u vast wel overladen zijn... met zeer belangrijke opdrachten. Kom, kom. Maar hier voor u... zit u een mens... die niet lang meer te leven heeft. Misschien twee uren, misschien twee dagen. En er moet nog een en ander in orde gebracht worden. Beste vriend, u komt wel weer op de been. Hm? Ja, ik weet wel beter, monsieur. Ja, waar gaat het over? Heeft het te maken met die bankoverval van het voorjaar? Ik ben al geschrapt van de grote wachtlijst. U staat er ook op, monsieur. Maar wel nog tamelijk onderaan, hoop ik. Ja, dat hoop ik, ja. Eén ding ontstemt mij een beetje bij die hele procedure. Ik ben pas 62. 45 jaar lang heb ik gewerkt... Nog drie jaar, monsieur, en ik had me met een aardig pensioeninstel te kunnen terugtrekken. Misschien voor zeven, acht of zelfs tien jaar. Ik, die onvermoeid mijn plicht vervuld heb, ik heb er recht op. Als die sociaal-humanitaire instelling die het pensioenfonds toch is, ook maar enige zin van bestaan heeft... Misschien zouden we toch beter... Ja ja ja. Oh, ja, ja, ja. Maar de staat heeft er alleen maar voordeel bij. Vooral bij zo'n als ik. Niemand die ergens aanspraak op maakt. Geen vrouw, geen kinderen, geen weduwen of wezengeld, geen studiebeurzen, niets. De, de balans geldt over naar de staat. Ja, op dat principe steunen pensioenkassen nu eenmaal. Hm? U als bankier zal wel verstand hebben van rentabiliteit. Maar genoeg daarover. U heeft mij beslist niet laten roepen om, laten we zeggen over verduistering van geld die u oh, nee, nadeelde Nee, Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee, dat kwam zomaar in mijn gedachte, monsieur. Pardon. U heeft gelijk als u vermoedt dat ik u hier gevraagd heb... om met u over die overval op mijn bank. Ja, u, u, u heeft het dossier meegebracht. Ja, dat is goed. Eigenlijk zou ik mezelf gelukkig moeten prijzen... dat ik deze verdorven en corrupte wereld... die in de kern steeds marotter wordt, dat je kan zeggen. Heeft u de krant van vandaag gelezen? 17 misdaden, moorden, inbraken en overvallen. Uw verklaring van toen? Oh, juist, juist, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wat, wat, wat heb ik toen allemaal verklaard? U heeft de dader precies beschreven. Een exacte beschrijving. Ja... Ja, en toch werd hij niet opgepakt. Er komt iemand mijn kantoor binnen. Hij bedreigt me met zijn pistool en dwingt mij hem al het contante geld te overhandigen dat zich in mijn kassa bevindt. 34.753 fran. Precies. Hij kan die som ongestoord opstrijken en ik kan er binnen zeker van zijn dat de politie hem niet te pakken krijgt. We zijn hem op het spoor. Ja, al meer dan zeven maanden. U zult hem nooit te pakken krijgen, monsieur. Die kerel heeft het veel te slim aan boord gelegd. Hoezo? Hij had me kunnen doodschieten. Hij deed het niet. En waarom niet? Omdat hij daar te slim voor was. Als hij me doodgeschoten had... ...dan weet ik dat hij een paar dagen later in de handen van het parket gevallen was. U ziet dat het wel een beetje verkeerd, hè? Waar dat gemoord wordt, monsieur, daar zet de politie alle beschikbare middelen in. Zelfs als het gewoon om een gestolen vingerhoed gaat. Dat bewijst A dat er mogelijkheden bestaan om misdadigers te arresteren... ...en B... Die op onvergifelijke wijze onbenut blijven als er geen moord in het spel is. U bent nu precies diegene die niet zou mogen klagen. Want precies voor uw geval hebben we het onmogelijke gedaan. Ja, ja, ja, ja. Laten we bij mijn geval blijven. Ik beweer dat de politie slaapt. Ze wordt pas wakker als er een of andere vent het gerucht rondstrooit en, en het zelfs in de krant zet dat niet 34.000, maar 340.000 frank geroofd werd. Maar ik, ik geef toe, deze keer lag het anders. Anders? Wat uh, bedoelt u daarmee? Ik ken de kerel die het gerucht over die nul achter het geroofde bedrag in de krant gezet heeft. Ja, ah, u kent hem? Ja. Hoe lang al? En waarom heeft u ons niet op de hoogte gesteld? Ik was het zelf. U? Ik gaf het verkeerde bericht door aan de krant. En waarom? Bent u gek? Ik ben niet gek, nee. Ik denk dat ons gesprek hier eindigt. Ja, nu bent u beledigd. Maar eigenlijk zou je mij moeten geluk wensen met dat idee. Het gaat... En het ging mij altijd om niets anders dan het recht om de orde in onze staat. En ik heb daar grondig over nagedacht, monsieur. Zo, zo. Hoe presenteert onze justitie zich? Afgezien van het feit dat het voor de organen onmogelijk de veiligheid van haar burgers kan garanderen. Wat is de kern van de steeds toenemende criminaliteit? Laat u. En stervende, alsjeblieft het recht een voorspelling te doen. Deze beschaving moet heel eenvoudig ten gronde gaan aan humaniteit. Mijn beste vriend. Neem nu ons geval. Veronderstel. dat de overvaller. toevallig dan in handen van de politie gevallen was. Wat gebeurt er dan met hem? Wat gebeurt er tijdens het proces? Hij geniet de welwillendheid van de heren rechters... en de sympathie van de pers en de intellectuelen in ons land. Artsen bewijzen maar al te graag dat hij onder fysische dwang gehandeld heeft. Er volgt dan, als het zover komt tenminste, een mild oordeel. Ja, tegen wie zegt u het? Niet waar. De verzekering betaalt het geroofde geld terug... En na drie, vier jaar wordt onze overvaller vrijgelaten. Maar waarom in godsnaam verspreidt u dat bericht dat het tien dubbele bedrag gestolen werd? Kunt u er niet zelf op komen? Dan wil ik het u uitleggen. Omwille van de gerechtigheid... de voornaamste regulator van onze samenleving. En wat ter wereld heeft dat te maken met uw bekentenis dat u zelf tegen uw reputatie als bankier de oorzaak bent van een vals bericht? Alles. Het verklaart op voorhand mijn handelwijze die u misschien raar lijkt. Maar daarvoor heb ik u hier ontboden. U kent toch wel dat verkoperstrukje om een schuldenaar zijn schuld te doen bekennen? Ja, omdat zogezegd de rekening verloren ging... leg je hem een veel hoger bedrag ten lasten dan zijn eigenlijke schuld. Als hij nu niet zelf een geslepen zakenman is... zal hij verontwaardig het bedrag corrigeren... en dan heb je een schriftelijke, waterdichte en onweerlegbare schuld. dus. Die is goed, ja. Ja. ik dus... Gewone nul achter het geroofde bedrag zette. 34,340 en dit overal bekend maakte, lokte ik in de zwarte ziel van de bankrover een teleurstelling uit, begrijpt u? Hoezo? riep er vast vasthaard toen hij de krant las. Die schurk van een bankier heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt. Hij heeft zich op mijn kosten op de meest ongelooflijke manier rijk gemaakt. Zelfs de politie en ook u, monsieur, koesterde die schandelijke verdenking. En daarom moest mijn trucje succes hebben. Wil u daarmee zeggen ja, dat... Ja, ja, ja. De overvaller is komen opdagen. Bij u? Hij is opnieuw bij u opgedacht. Bij mij. Thuis. ah. En u heeft ons, de politie, daar niet over ingelicht? Nee, nee, natuurlijk niet. Hoezo? Natuurlijk niet. En dan beklaagt u zich over ons? Huh. Wat wou hij eigenlijk van u? Maar, maar, moet u dat nu echt nog vragen? Het geld, de overige negentienden. Hij kwam, bedreigde mij met zijn revolver. En eiste het resterende deel van de buiten dat ik verduisterd had. Ja, en u vond het niet nodig ons van uw voornemen op de hoogte te brengen. We zouden ons in uw huis verstopt en op het juiste ogenblik ingegrepen hebben. Nou ja, u had het geld toch helemaal niet? U zou hem opgepakt hebben. Hij zou voor de rechter gekomen zijn. Hij zou er veel begrip en mildheid onder vinden... en binnen twee, drie jaar begint hij weer opnieuw... waar hij met zijn misdadigersleven geëindigd was. Nee. Nee. U heeft hem omgebracht? Ho, ho, ho. U bedoelt in de gelokt bij wijze van spreker en dan doodgeschoten. Nee, wat denkt u wel dan? Maar laat me nu verder vertellen, monsieur le commissaire... ...voor mijn krachten mij voorgoed verlaten. Met getrokken revolver drong hij mijn woning binnen... ...hier in deze kamer. Het was avonds laat, iets na elf. En hij dwong mij het geld dat ik verduisterd had... ...tevoorschijn te halen. Anders zou hij me ogenblikkelijk naar de andere wereld helpen. Enzovoorts. Al te snugger was hij niet... Ik vroeg hem hoe hij dan wel aan het geld zou geraken... als hij mij, de enige die de schuilplaats kent, doodschoot. Dus heeft u het geld Maar echt? Begrijpt u het dan nog altijd niet? Het trucje was het aas dat hem in de val moest lokken. En hoe zag die val eruit? Het was een, zo neem ik aan, dodelijke val. Hoezo? U neemt dat aan? In de val... ...der gerechtigheid, monsieur... ...die blijvend op hem moet inwerken. Blijvend hoop ik over zijn verknoeide aardse leven heen. Goed, de man drong hier binnen. Dreigde met zijn revolver en u wees hem erop... ...dat u de enige bent die de schuilplaats van de fictieve som kende. Ja, zo is het. Wat is er verder gebeurd? Ik zal u stap voor stap alles vertellen. Dat het zinloos was... Met de vermoorde begreep hij toen natuurlijk. Oh, dan. Waar bevindt zich het geld? Natuurlijk niet hier in huis. Maar in een min of meer ingewikkelde schuilplaats. Zo ingewikkeld dat ik, alweer man, uw hulp nodig heb. Hoezo? Mijn hulp? Mijn hulp in hoeverre? In zoverre dat ik niet alleen in staat ben de schat op te graven. Kortom, we moeten een overeenkomst sluiten. Een overeenkomst? Ja. Elk krijgt de helft. Ik, omdat ik de schuilplaats ken, en u, omdat u me weer het opgraven moet helpen. Akko. En ging hij daarop in? Ja, Natuurlijk probeerde hij te onderhandelen. Twee derde voor hem, één derde voor mij. Maar ik bleek bij mijn standpunt half om half. En dat overtuigde hem. Overtuigde hem? Waarvan? Ja, dat ik het, nou laat ik zeggen, eerlijk meende. ...die overeenkomst eruit zien. U gaat eerst uw revolver ontladen. En hem hier in mijn kleerkast leggen. Ik ben zelf niet gewapend, dus u heeft niets te vrezen. Hij leverde u echt zijn over uit? Ja, eerst strebbelde hij tegen, maar nadat ik hem van mijn koppigheid overtuigd had, besloot hij tenslotte toch maar te doen. Hij legde de ontladenvolver in de kleerkast en erachter. Daar. En daar ligt hij nog. Wilt u zich daarvan overtuigen? Wanneer komen neergekomen weg? Maar aan zijn lig. Ja, de munitie zit in zijn zak. En waar is hij? Toen we onze overeenkomst op zo'n eenvoudige manier gesloten hadden, begaven we ons naar zijn wagen. Hij stond geparkeerd in de rue des vlak om de hoek. De wagen van de dader. Type, nummer, ach. Oh. Waarom zou ik me nog druk maken over zulke vergankelijke dingen? U heeft hem zeker al gevonden. In ieder geval is hij niet meer waar ik heb hem heb laten staan. En waar heeft hij hem laten staan? Bij de bron. De zo? van bij de bron. Ah, u heeft hem dus? Ja, ja. Maar de eigenaar ervan. gestolen. Niet waar? <lacht> ik had het wel gedacht. En het maakt zijn schuld nog groter. Nee, daar komt het nu niet meer op aan. U begaf zich naar de gestolen wagen. En u reed. Waarheen? Frankrijk, monsieur, is een bijzonder land. Ik ben geboren in de forêt du Gris een nietig dorpje, het is nu verdwenen. U, u, u, u kent het? Ja, zeker, maar... Uh... U kent de omgeving dus van uh, de vorige huh? kree? Ja, niet zo direct. Ja, u kent ze dus niet. Ja, niemand in Frankrijk kent ze. We gaan naar de zee, de kust, de eilanden, maar wat er in onze eigen omgeving gebeurt, dat interesseert ons niet. De Duitsers, die kennen hun land. En de Britten en de Italianen. Maar wij Fransen kennen enkel Parijs en de kust. En dat heeft ons in moeilijkheden gebracht. In wat voor moeilijkheden? Vroeger, toen de aan ons land binnen viel, toen wij het verzet organiseerden, toen dachten wij dat Parijs genoeg was. Daar kenden we alle hoekjes en kantjes. Maar het duurde niet lang of zij kenden ook een weg in Parijs. Ze spoorden ons op, dreven ons het land in. En daar begonnen de moeilijkheden. Ja, dat kan wel zijn, maar wat heeft dat met die bankoverval te oh, maken? Zeer veel. Zeer veel. De Duitsers zijn gewoon een landschap te beoordelen naar de lijnen ervan. Toen ze ons zochten, zochten ze altijd daar waar ze ons onvermijdelijk moesten vinden. Wij konden niet begrijpen dat ze in de makie binnendrongen. Waar toch elke Fransman met een grote boog omheen loopt. Ja, maar ik vond... Voor Duitsers dat... was dit struikgewas een lokmiddel om binnen te dringen. Het duurde maanden voor wij begrepen dat de marquis niet ondoordringbaar was voor hen. Moet ik uit dit alles besluiten dat u bij het verzet was? Actief. Ik ben de zestig voorbij, monsieur. Wil u mij beledigen? Natuurlijk hoorde ik dat de marquis. Zo noemde we onze verzetsbeweging. Maar nou, het struik was de marquis. Ik ben een van de weinige Fransen, monsieur, die Parijs niet overschat. Ik weet dat je ergens anders minstens zo aangenaam kunt leven. En dat wist ik al voor veertig jaar. En de omgeving van Foré de Gris, die ken ik als mijn broekzak. Ik zou die omgeving een beetje willen beschrijven. Alleen als het direct te maken heeft met ons geval. Ja, dat spreekt vanzelf. Struikgewas, makidus, walkpercelen, kalk, door de erosie uitgevreten, een massa verborgen rotspleten, gaten, ook een aantal onderaardse grotten. En niemand heeft ook maar enig idee van de prachtige draapstenen daar. Onze mannen konden zich niet voorstellen... dat iemand in zo'n overzichtelijk terrein op een poging zou wagen... om naar ondergedoken makisaars te zoeken. Maar ze kwamen zoeken. Ja, voor de Duitsers was dat alleen maar logisch. En de onze waren uitermate naïef. Ze voelden zich zo veilig als in de schoot van Abraham. Ik geef toe dat ik mijn mannen uiteindelijk niet kon overtuigen... Maar dat deden de Duitsers, want ze verrasten ons en knalden de helft van ons neer voor. We wisten wat er eigenlijk aan de hand was. Daarna maakten wij er een spelletje van. De Duitsers in de te lokken. En om er nog langere plezier aan te hebben, lieten we er altijd een paar van leven. We duwden ze in de putten. En... Ja. En daar liggen ze vandaag nog. Oog om oog en tand om tand. Tom, Wat is het? Een kleine avond van zwakte. Excuseer me. Dat is een waarschuwing om zulke herinneringen definitief verwel te zeggen. De tijd dringt. Uh, uh, waar was ik gebleven? U begaf zich samen met de dader naar de gestolen wagen en u reed waarheen? Kunt u het raden? Naar Le Forêt du Gris? Ja. Naar die streek die ik als mijn broek zou kennen. Ik vertelde hem de bankovervaller, wat ik u daarnet verteld heb. En daarmee heb ik zijn vertrouwen definitief kunnen winnen. In feite... ...had dat juist zijn wantrouwen moeten opwekken. Ik, een makisaar die toch wel door veel waters heeft gezwommen. Maar die keel was nog een beetje jonger dan u, monsieur. En de jeugd van tegenwoordig weet niets af van die tijd. Misschien dacht hij dat ik vroeger rood en moorde zoals hij nu... ...en dat ik daarvoor zelfs een medaille kreeg. Hij vergiste zich... Wij waren geen misdadigers, wij waren rechters. En toen wij twee vertrokken, monsieur, was ik weer een makisaar. Hij aan het stuur, u naast hem. En jullie waren niet gewapend? Hij niet. En dat was het voornaamste. Ik zelf had geen wapen nodig. Het was net als toen. En ik handelde zoals toen. Misschien nog een beetje geslepener, sluwers. En met meer zin voor het detail. U reed richting Le forêt du Gris. Zoals ik u al zei, ja. En ik had alles voorbereid. Wat had u voorbereid? En nu kende ik de mensen. Toen dacht ik dat ik de mensen kende in mijn jonge arrogantie. Maar toen handelde ik louter instinctief. Deze keer was alles precies berekend. En mijn rekening klopte. Ik had de balans in evenwicht gebracht. U reed dus. Waarheen? Ja, <laughs> dat vroeg hij ook. Waar? Waar naartoe? Verder. Als ik stop zeg, dan stopt u. Zo eenvoudig is het. Hoe lang? Een half uur? Een uur? Twee uur? Ach, daar heeft u niets aan, want u kent onze snelheid niet. Hij tamelijk snel. We zaten in de auto en we reden. Ja, ja. <laughs> Hoe lang wel? Het. het tot ik zei stop. We lieten de auto langs de weg staan en we gingen te voet verder. Langs een smalle, rotsachtige weg. Er zijn zeventien smalle, rotsachtige wegen in die omgeving. En ik ken ze allemaal. U kent er waarschijnlijk geen enkele. Nou, ik kende er ook geen een. In die streek is er niets, maar dan ook absoluut niets veranderd. Maar hij was slim zijn. Jij gaat voorop. begrepen? jij gaat voorop. <laughs> dat jij van hem... typeert zijn domheid. Verder alsjeblieft. slotte week ik ergens af van dat rotsachtige pad. Op een welbepaalde plaats. Ja, die plaats... Ja, ja, ja. Hoe kan je zo'n plaats onthouden, bedoel je? Ja. Een tak breken... Onze. Zolang er Indiane-verhalen bestaan, zijn er afgebroken takken. Wij deden het vroeger anders. We braken een tak af op plaatsen waar we nooit het strijken was binnendrongen als dwaalspoorters. Hoe kon u die plaats dan onthouden? Eenvoudig. Veilig en niet te vinden. Je prent een typische steen op de weg in je geheugen. Of, of, of een patroon van steden een graspunt, misschien drie klaprozen die bij hem staan. Zonder ook maar het minste te wijzigen. Absoluut onmogelijk voor die achtervolger om dat door te hebben. Ja, u ging dus de maquis binnen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar de kerel achter mij aarzelde. De angst kreeg hem te pakken. Niet voor mij had hij angst. Hij had de angst voor de maquis. Voor het struiken was. Hij ja, was het struiken was niet gewoon. Jammer. Maar, ja, maar ik. Die vooruit, jongeman. We gaan hier doorlopen. Volg me maar. Wat was hij we bij ons doen? Maar toen was hij al bijna aan het eind van zijn eind. Begrijpt u? Niet helemaal. Uitgeput. Die dertig, veertig minuten marcheren. Dertig, veertig minuten? Die hebben hem aardig moe gemaakt. Vroeger legden wij 30, 40 kilometer af met rugzak en gewapend. Wij gaven daar niet van. Maar nu was het niet ver meer. En weldra zou hij tijd genoeg hebben om te rusten. De eeuwigheid is een aardig stukje tijd, vindt u niet? Dus u hebt hem omgebracht. Hebt u hem neergeslagen? Ik? Nee. Dat moest hij zelf maar opknappen. Hij zelf. En zichzelf. Hoezo? Hoe ver vroeg u de makkie in? Wacht even. Het zou jammer zijn als ik het einde niet haalde. aan de rotspleet. Welke rotspleet? Ik wees naar de spleet in de poreuze kalk en zei, hey, hier. Wat steekt het geld daarin? Daar steekt het. ergens. maar jij ja, zal het niet vinden als ik het je niet haarfijn uitleg. Dat gat daar is namelijk de toegang tot een onderaards grottensysteem. Twee, drie kilometer groot. En Ergens daar binnen heb ik het geld verstopt wij hebben er vroeger eens gezeten toen we ons voor de Duitsers schuil hielden hij werd weer rustiger bij doodslaan daar wil het eerste ogenblik niet aan te denken okay. dus afwachten maar las ik in zijn ogen Toch, uh, moet u helpen Ja, misschien had ik toch beste dokter. Nee, nee, nee, dat nee, is niet meer nodig. Die man heeft genoeg patiënten die er beter aan toe zijn. Ik zei nee, tot de keel... Ik heb mezelf overschat. Ik kom daar niet meer beneden. Ik ben er nog nauwelijks uitgeraakt toen ik het geld verstopt had. Alleen kan ik er nu niet meer bij. Bij het geld, snapt u. En daarom heb ik u naar hier gebracht... Ja, maar, maar, maar. Hoe kom ik erbij? Meer was zijn nervositeit merkbaar. Ik haalde een touw meteen van de struiken. Dat had ik daar verstopt. Hij knoopte het uiteinde rond de voet van een struik dicht bij de spleet. En ik liet dat touw naar beneden zakken. Hij controleerde of het goed vast zat. En hij smeedde ondertussen plannen. Hij, een prof overvaller, sluw en geslepen. Ik, een afgetakende oude man met een verzwakt geheugen. Wat had hij te vrezen. Ik zei... Jij laat je nu naar beneden zakken. En als je onder bent, vertel ik je precies waar je het geld kan vinden. Het is goed verpakt in een plastic zak. Heel bruik. Zulke details komt het aan als je iemand wil overtuigen. En hij liet zich zakken via een tal. Oh, het is nog niet gedaan. Ik zei hem... Ik heb erover nagedacht. Ik neem 60% voor mij. Huh? En dan trekken we nog de 35.000 af. Uh, zeg eens, wat zou dat? 210.000 plus 35.000. Oh. Dat is 245.000 voor mij, dan blijft er voor jou nog 105.000 over. Dat is ook niet Oh nee, dat is niet afgesproken. Dat is niet eerlijk. Luister, Ik zal je volgt. Ver... Hij werd wild te griepen bij mijn kraag. En ik heb het tenslotte door hem laten ompraten. 175.000 voor mij en voor hem. En waarom dat allemaal? Om hem te overtuigen dat ik het ernstig meende. Het overtuigde hem. Het overtuigde hem zozeer dat hij aan de afdaling begon. Ik stond boven en keek hoeveel moeite het hem kost om gewoon nog maar in de spleet te geraken. Die jonge snaken zijn absoluut hulpeloos als het op lenigheid aankomt. Maar tenslotte verdween ook zijn hoofd. Ik ging dicht bij het gat staan en hoorde hem heigen. Het gat was daar maximum vijf meter diep. Maar hij had minstens vijf minuten nodig voor hij beneden was. En uh, uh, uh, nu? Naar rechts. De eerste gang links. Daar liggen drie grote steden op elkaar gestapeld. Daaronder bevindt zich het gat. Dat was alles. Wat was alles? En zo eenvoudig was het. Meer hoefde ik niet te verzinnen. Hij liet de touw los. Ik buk, buk, greep het en trok het met een ruk omhoog. Dat merkte hij pas toen het uiteinde boven op de rond van de spleet sloeg. Hij keek omhoog naar mij. Dat kon ik zien in het schijnsel van mijn zaklampen. En hij begon te schreeuwen: "De touw omlaag, de touw omlaag!" Ik trok het helemaal uit het gat maakte het los van de strijk, rolde het op, zo over mijn elleboog, ging het over mijn schouder en ging weg. U liet hem daar beneden zitten? Wanneer was dat? Wanneer is dat gebeurd? Ik ging terug naar de auto, nam plaats achter het stuur, draaide om en reed terug. Hoe oh, je reed terug? En de sleutels? Als u uw auto parkeert, laat u dan de sleutels erop zetten. Hij had de sleutels erop laten zitten, gewoon omdat hij ze er niet uit kreeg. Wat bedoelt u? Ja, hij kreeg ze niet uit. Hij had de auto gestolen. Hij had een hele boscontact sleutels, maar geen enkele paste precies. En die was geklemd geraakt, dus moest hij hem laten zitten. Waarschijnlijk had hij hem anders ook laten zitten. Het was toch niet zijn auto. En die man daar beneden? Ik parkeerde de auto bij de bron. Ik ging naar huis en maakte me iets te eten. Ik had honger. Ja, ja, ja. Van, van in de lucht krijg je honger. En toen ik zo aan het eten was, kreeg ik een idee. Ja? En eigenlijk lag het in mijn bedoeling niet meer naar hem om te kijken. Hoe lang bevindt die man zich al in de grot? Maar... Toen besloot ik om die zaak niet zo eenvoudig af te handelen. Jonge mensen kunnen immers nergens tegen. Geen uithoudingsvermogen, geen merg in de knokken. Ik wed dat die het hoogstens drie, vier dagen zou uithouden. Dan was hij door de knie gegaan, anders uitgedrukt. Hij zou snel en in zekere zin toch zacht aan zijn einde gekomen zijn, zonder tot inzicht te komen. Inzicht? Onder inzicht versta ik loutering. En zonder loutering is straffen zinloos. Ik moest hem dus de tijd geven om na te denken dat hij niet zomaar van de eeuwige rust kon genieten. Ik wachtte 24 uur, kocht ginder in de winkel, een paar blikjes vlees, een blik open erbij. Ik nam één blikje, stapte in mijn wagen en reed naar hem toe. Het was stil toen ik aan de spleet kwam. Maar hij kwam dadelijk tevoorschijn toen hij me hoorde. Hij jammerde, de bedel, beloofde me alles. Maar ik wil u daar niet mee vervelen. Nee, liefst niet. Nee, ik, ik, ik vier bij hem dus de blik toe en zei... Ik heb een idee gekregen. Iedereen heeft recht op een galgemaal. Wang op. Een blikje vlees. Dat is het laatste... ...wat je te eten krijgt. En toen... ...reed ik weer naar huis. Een blikje. Daar komt hij misschien twee, drie dagen mee toe? Hé, Geen uur. Zulke jongens zijn in de staat iets te verdelen. Ze slokken alles naar binnen als jonge honden als je ze ze wat toewerpt. Kan ook niet anders. Maar heeft ...want men heeft ze hun godganse leven alles toegeworpen. Ik wachtte twee dagen. U bent er nog eens naartoe gereden. Ik wachtte twee dagen, zodat hij zich goed bewust werd van de ernst van de toestand. Zo werd hij grondig geconfronteerd met wat hem te wachten stond. Zijn onvermijdelijke einde. Toen ik in de spleet naar beneden keek... ...lag hij in de lichtplek die tot bij hem doordrong... ...en hij staarde naar boven, naar mij. Ik dacht eerst... ...nou, maar die is al afgelopen. Maar toen sprong hij recht... ...en weer moest ik zijn tirade aanhoren. Maar deze keer klonk het al veel achter. Hij bood me alle mogelijke bedragen aan. En dat kwam over... ...als een noordenaar die aan zijn rechter nog een paar woorden meer bekend... ...alleen om hem gunstiger te stemmen. En ik zei... Ik kreeg zo in mijn gedachten dat een blikje vlees... ...toch een tamelijk schaarschal gemalen is voor iemand als jij. Laat dit blikje ham dan ook bijzonder goed smaken. Het is één kilo. Maar denk eraan... ...daarna komt er niets meer. Absoluut niet. En ik wierp hem het blikje toe en ging weg. Na vier stappen hoorde ik hem al niet meer, hoewel hij me als een beest achterna riep. Een blikje ham van één kilo. En wanneer was dat? De, Na nou deze keer liet ik hem drie dagen wachten. En toen zag ik wat ik vermoed had. Hij lag direct onder de spleet en kon er niet meer recht. Drie dagen met één kilogram ham in zijn lijf. Het kan zijn dat die keels min of meer met de revolver kunnen omgaan. Ze krijgen het voor elkaar een bank leeg te roven... waarbij ze zo onberekenbaar zijn dat je best doet wat ze verlangen. Maar als het er om gaat hun leven een beetje rationeel in te delen... dat kunnen ze niet. Zijn stem... Klonk zwak, Jees. Waarschijnlijk had hij die drie dagen lang niks anders gedaan dan geschreven en om hulp geroepen. Maar hij beloofde me niets meer. Hij strekte alleen zijn armen naar boven en ik zei hem: schoot met de binnen dat je ter dood veroordeelde zijn laatste wens moet vragen. Misschien hou je helemaal niet van ham. Oh. Nou, wat zou je willen? Kip of gehaktballetjes? Kijk ik, ik haal twee blikjes boven de opening, zodat je ze kan zien. Oh, oh. Wat? Oh, oh. Kip! Hij klikte en ik weer mijn blikje naar beneden. En eigenlijk was het mijn bedoeling om na vier dagen... Nee, toen werd ik door die aanval getroffen. Ja. Ja, ja. Ik werd neergeveld En ik kon mijn plan niet uitvoeren. Het blikje met gehakt staat er in de kast. Daar. Ik breng hem dat blikje. Zeg maar waar de grot. Waar is ze? Wanneer was u er voor het laatst? Wanneer heeft u hem het blikje met kip gebracht? Spreek op, man! Waar het mij om gaat, monsieur. Geen paniek, je uh, redt het wel. Waar het mij bij de hele zaak om gaat, is dat de mensen wakker geschud worden. Als makiseer vroeger moesten wij... Waar nou, bevindt zich de grot? U moet toch zeker een grondplan hebben? Het moet de mensheid eens goed ingeprent worden dat orde boven alles gaat. ...en het zal hen ingeprint worden daar, zorgen. Ja, voor. dat kan zijn, maar daar gaat het nu niet over. Waar vind ik die man? Vooruit, noem mij de plaats. En hoe raak ik daar? Hopelijk ziet u toch duidelijk in... ...dat u voor alles verantwoordelijk bent. Ik? Ja, u. Dat meent toch niet? Ieder van ons, monsieur, ook u... ...heeft in zijn achterhoofd de wil om de orde omver te stoten. Is het enorme gevaar dat onze planeet bedreigt. Zegt u me nu eindelijk waar de god zich bevindt? Vooruit, spreek op! In de schuif van mijn nachtkastje vindt u een kaart. Heeft u? Ja, dat is de omgeving van Le Forêt -E du Crie. De Rijn met zijn was en zijn grotten. Zoals u ziet, heb ik er de coördinaten opgetrokken. Ze delen het hele terrein in. in 207 vierkanten. Ze zijn genummerd van 1 tot 207. In welk vierkant bevindt zich de grot? In één van deze vierkanten. Zegt u me het nummer, door aan toe! Welk vierkant is het? ...gaat het nemmer van het vierkant vernemen van uw medemensen... ...met hun zin voor orde. Ik heb met eind het getal op een briefje van honderd frank geschreven... ...wat mij als bankier moeite kostte. Op geldbriefjes mag je niet schrijven, dat is een slechte gewoonte. Een briefje van honderd frank? En dat briefje heb ik vrijwillig verloren... Begrijpt u? Vrijwillig. En midden in onze stad. En zo dat iemand het moest vinden. Is een goed idee, nietwaar? Maar... Misschien is dat me fataal geworden... dat ik een briefje waar 100 frank gewoon zomaar moest wegwerpen... want je aard kan je toch niet veranderen. Maar... dat is dus zijn kans, monsieur. De eerlijke vinder... Die orde belangrijker vindt aan hebzucht. Een briefje van honderd tron. Mag ik eens telefoneren? Telefoneren zet het toch niet naar de gevonden voorwerpen. Maar wie anders? Optimist bent. Opgeleid. Het is een kwestie van leven en uh, ja, ja, ja, dood. En het gaat om een briefje van 100 francs. <laughs> Op de beste Een verloren briefje van 100 francs dat bij u werd binnengebracht. Centrum van de stad. Ja, gisteren, uh, vandaag of eergisteren. Luister u goed. Op dat briefje moet een nummer staan, een getal, met inkt erop geschreven. En, eh, uh, u zich. Maar geeft u het toch op? Wat? U, u heeft het. Wat? In het verhaal. Wat zei Neemt u? Geef het mij door. U, u wil mij voor de kerk houden. Er moet toch iets uit op te maken zijn. Het briefje werd binnengebracht. Maar ik kan het nummer niet lezen. Het is doorheen gelopen. Het heeft geregend, ofwel is het briefje in een plas gevallen, maar iemand heeft het binnengebracht. Ja. Snapt u? Een eerlijke vinder heeft uw briefje van honderd franc bij de verloren voorwerpen. Dat is er? Ja, dan moet ik Nou, uh, wacht even. Het briefje is er. Het briefje met het nummer is teruggebracht. De voorwaarden die u aan de maatschappij heeft gesteld zijn vervuld. Van nog aan toe! Waar wacht u nog op om mij het nummer te zeggen? Ja. Het, eh. Uh, het, het, het, het nummer, eh. Uh, uh, ja, ja. Ja, ja, u gelijk, ja. Eh. Uh, 55. 55. Uh. 55. Kan het getal 55? Hij zegt dat het in geen geval 55 is. Dat het in geen geval 55... Dan, dan is het briefje echt gevonden. Ja, natuurlijk, mensen, lieve deugd. Ik dacht dat u me wat voor wijsmaakt. Ik, ik moest u op de proef stellen. Ik dacht dat u mij op zo'n domme manier het nummer van het... Daar is de zaak veel te ernstig voor. Het gaat dus om een mensenleven. Het is dus binnengebracht en gevonden het... In, in, in, echt. Ja, dat had ik nooit getrouwd. nummer van het vierkant. Eh, eh, wat, ja, juist, ja, ja, ja. overeenkomst om te nageleefd worden. Mijn overeenkomst met de mensen. Eh, 107. Wat? Eh. Uh, 107. Is het nummer van het vierkant. 107? Kan het nummer 107. Als ik zeg 107, dan is het 107. 107. En? en? 107. Dat zou het getal kunnen zijn. Op het briefje van 100 francs, zegt de bediende van de verloren voorwerpen. Dat kan niet alleen. Dat is zo. Ik heb het erop geschreven. Orde, u. Daar, ziet u. Daar is de grot. Precies daar. Vierkant 107. Zo werden we vroeger ook in het verzet. Vierkant per vierkant. 107. Goed. 107. Hé, hey. hé, hey, niet zo snel. Niet zo snel. Hé, hé, hé, Je moet nog eens bellen. Het briefje is van mij. Ik, ik, ik heb het verloren en ik heb bewezen dat het van mij is. 107, het, het getal. Ik heb het erop geschreven en ja, Natuurlijk heb ik ook het nummer van het briefje. Ja, hier, hier, hier heb ik het. Hier. Er werd geen briefje gevonden. Mijn... Mijn uh, briefje van fran. Uh, niet gevonden, niet binnengebracht bij de verloren voorwerpen. U had gelijk met uw stelling. Dat, uh, hoe zei u het ook alweer, hebzucht boven orde gaat. Maar wij van de politie hebben ook onze trucjes. Als het erop aankomt, orde boven misdaad. En toch gaat u mij bijna liggen. 55. U had haar een beetje te lang geaarzeld. Ik wist het. Ja, ja, mijn beste, ik wist het. Dat die 55 dat dat nooit het juiste getal. Maar, Nee? Wat is er met u? Wat is er met u? Dood. Heel duidelijk. Onder de Peter zo. Peter voor hem. Ongetwijfeld dan. Arme De Makizaar was een luisterspel van Wolfgang Altendorf, vertaald door Tineke Manen. Acteurs waren Paul Kammermans en Hugo Prinsen, regie Herman Niels.